Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee verdachten die gisteren betrokken waren bij de antiterreuractie in Vorst... bij Brussel zijn nog steeds op de vlucht. Dat heeft het Belgische Parket gezegd tijdens een persconferentie. Wie de twee voor het vluchtigen zijn is niet bekend. Twee andere verdachten zijn gisteren wel opgepakt. Wat hun rol was bij de zaak is niet duidelijk. De verdachte die gisteren is doodgeschoten door de politie... is een Algerijn die illegaal in België woonde. Naast zijn lichaam lag een kalasjnikov en een boek over salafisme. Ook hing er een IS-vlag in zijn appartement... Bij de huiszoeking in Voorst raakten ook vier agenten gewond. De antiterreuractie had te maken met het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Vakbond NV Handel is woest op supermarktketen Jumbo. Gisteravond werd een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de 3000 distributiemedewerkers. Maar de onderhandelaars van Jumbo werden op het laatste moment teruggevloten door de directie. Omdat die uiteindelijk een streep zette door onder meer een afgesproken loonsverhoging... dreigt de vakbond nu met stakingen.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 Gisteren vlogen er op dezelfde snelweg ook al een gans door de voorruit van een busje. Die gans kwam bewusteloos vast te zitten in het stuur, maar kwam later weer bij en vloog weg. De bestuurder liep alleen snijwonden op. Het weer, overal zon en het wordt 9 graden. Door de Noordoostenwind voelt het wel kouder aan. Komende nacht in het binnenland weer lichte vorst en kans op mist. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het in orde. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hou je, hou familieweekend. Ken je dat? Familieweekend. Vorige maand ben ik op familieweekend geweest. Mijn oma had een locatie uitgezocht. Het was een dorpje dat zo klein was dat zelfs mijn tomtom -tom zei ik ben daar ben ik van. En, ja. en ik weet niet hoe mijn oma het voor elkaar krijgt. Maar wij gaan altijd op familieweekend naar een plek waar toevallig ook alle insecten op familieweekend zijn. Je kunt echt zien... Als ik een familiewikken ben geweest. Ik heb overal muggenwilten. Ik ben fucking moe. Vanwege het kietelen van de vliegen. Laat het uitkomen. Nederlandse vliegen, die steken niet. Nee, die kietelen alleen maar. Vliegen zijn het eigenlijk net niet. Ik weet zeker dat muggen vliegen ook uitlachen. het <middels> je. Vliegen zijn het net niet. Vliegen zijn een beetje de Dries onder de insecten. Nee, nee. Nee, maar zeg eerlijk, zeg eerlijk. Een mug is koe. Een mug is koe. Als je een mug vraagt, wat doe je, zegt hij. Ik zuig bloed. aan. Oh. Klinkt, klinkt stoer, De vraag naar Vlieg, waar ben jij jij? Um, ik kiet zo'n mensen. Ik eet padenstroom. En zit stil in een pisbak. Zo, so, loser, woe, well, duh. Zeg eerlijk. Ik weet zeker... dat ons lieve heer... Ook medelijden heeft gekregen met de vlieg. Dat hij dacht, ik moet ze oppimpen. Ik moet ze oppimpen. Iets met een scooter of zo. Toen kwam de bromvlieg. Ja, echt. En een bromvlieg is het ook net niet, weet je De bromvlieg in de mensenwereld kun je wel best vergelijken met een motoragent. Ook net niet, weet je Dat zijn wel de ersten. Motoragenten, het zijn wel de ergsten. Ik kwam er eentje tegen op weg naar familieweekend, gaf mij onterecht een bekeuring. Maar ik heb niet gezeken. Ik heb niet gescholden. Ik zeg meneer, ik heb wel een raadselje voor u. Vertel dan. Ik zeg luister. Het heeft een hele kleine piemel en het hoort hij al te vaak, want er zit bij de politie en heeft de motor van de zaak. Oh. Ik kreeg meteen nog een bekeuring. <lacht> maar vond een nuttige overtreding. Nou, vervolgens kwam ik een half uur te laat aan op familieweekend. Een half uur te laat. Ook vanwege de tom-tom van mijn vriendin. Mijn vriendin heeft namelijk een hele aparte tonton. Die is nog ingesproken door Jan Wolkers. Maar door de hele tijd... Je moet terug naar Oes Geest. Hè. Je moet terug naar geest, Via de venen en schaamluizen. <lacht> nou, uiteindelijk kwam ik een half uur te laat aan. En mijn oma had zo'n oud gehoorig. Centerparks-huisje Echt zo'n heel oud huisje. Er kwam nog spa bruin uit de kraan. En ik kom naar binnen. En de hele familie Meijen was lekker aan het zuipen. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat op familieweekend. Maar bij ons op familieweekend neemt iedereen van de familie... een gedeelte van de boodschappen mee. Mijn moeder bijvoorbeeld, die neemt altijd de pindakaas mee. Maar mijn moeder neemt altijd de verkeerde pindakaas mee. Die neemt altijd van die biologische reform cashew-jojo-pasta mee. Kijk je, je die? Laat ik u net zo goed bijna bisoket op je hemel te spuiten. Met een buitenmoeite eraf, denk ik. Niet te vreten. Genoeg jeugdfrustraties. Nou, vervolgens heb je mijn zus. Mijn zus neemt altijd de wijn mee. Maar mijn zus is zo zuinig sinds ze getrouwd is. Die neemt van die hele goedkope wijn mee. Echt van die rode glorix. Niet te zuip, echt. Maar ja, het is mijn zus. Een gegeven paard moet je niet. Ik denk weg krijg ik echt een Ja, geweldig. Jo jo jo Jochen Meijer, moet ik zeggen. Met een van zijn leuke conferenties. Maar in verband met de tijd, want hij duurt nog even. En uh, we hebben nog meer dingen te doen vandaag. hè? toch? Ja, zo is dat nog eenmaal. We hebben nog meer dingen te doen. Namelijk, ja, uh, dicht. ja, mond jij dicht. Dit. Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Nou, Ingrid, ga je gang. Ja, goedemiddag, Jim. Een hele goede middag. Hartelijk welkom. Dank je wel. En je hebt ook een collega meegenomen? Ja, Nico. Ja? Nico de graag, wel bekend uh, van de bommeljaren okay. en Sandvort. Oké, en hij werkt ook bij jou? Nee, hij werkt niet. Meer niet? Meer. Nee nee nee. Maar, maar hij doet wel iets. Een, hij heeft me wel een duw in de richting gegeven. Ja. Het is niet zo dat hij ook dingen voor je maakt of wat? Nee, of hij, weet hij ik maakt veel Oké. Okay. Nico, die is uh, patissier. Ja. En uh, geweest. Hij is nu, uh, hij rust nu. En uh, nou ja, hij heeft mij een beetje dat vak ingeduwd. Ah, dus, leuk. Ja. ja. Was het een moeilijke beslissing om over te gaan? Nou, het heeft wel een tijdje geduurd. Ik ben ongeveer twee jaar bezig geweest met hem. Hij zegt, ga nou, dit, doe dit, doe dit, doe, dit, doe zo. En ik wist dat zij er gestopt waren. En uh, dat Leonidas, de, de, de, de chocolade van Leonidas <coughs> er niet meer was in Zandvoort. En dat er behoefte aan was. En uh, dat hij gezegd heeft, waarom ga je dat niet doen? Nou ja, na veel wikken en wegen zoals ik in elkaar zit... Dan uh, heb ik de knoop vorig jaar doorgehakt in november. En Nico kwam binnen, ik weet het nog precies. Ik zeg, Nico, en ik had mijn armen over elkaar, zal ik Leonidas nemen? Zegt hij, doen. Nou ja, toen zegt hij, van, omdat hij gestopt was, van, ik help je met van alles en nog wat. En ik kon gaan verbouwen. En Nico kwam af en toe voorbij ook met gebakjes om te proeven, want die verkopen we ook. En uh, nou, de een vond ik minder, de ander vond ik beter. En we zijn uitgekomen op uh, Leek in Beverwijk. Misschien is dat ook bekend bij jullie. Bij mij niet. Nee, maar ik nou, heb wel blijven. van jou gehoord dat er een ster of zo, uh, Nou niet één. Twee. Hij heeft er ja? drie, maar officieel heeft hij er twee. Oké. Okay. Dus... Ja die ken ik wel die lek. Ja, maar ja, die woont er bij Evenwijk. Dat, dat is oh, goed dan, Ja <laughs> klopt. Dus, uh, echt super lekker. Ja. Je moet het gewoon eens een keer proberen. En dan hoor ik je mening dan. Oké. Okay. En wat verkoop je nu precies? Wat ik. Voor... Nou, vooral praatjes. <laughs> nou ja, die vullen geen gaatjes. <laughs> Nee, ik, ik verkoop uh, nog steeds uh, de sieraden met briljanten. goud met briljant. En ik ben gestopt met het zilver en met de horloges. En waarom? Omdat je overal uh, zilver en horloges kan kopen en dat eigenlijk mijn passie niet is. Mijn passie is echt goud met briljant. En daarbij vond ik een hele combinatie Leonidas. Omdat het ook vrij was in schaduw en de behoefte aan was. En ik denk van hé, hey, chocolate and diamonds, zoals mijn winkel ook heet. Ja, leuk. Ja, uh, ik denk van nou, leuk en doen. Dus dat is de reden ook geweest. Ja, u hebben natuurlijk, uh, zijn er klanten geweest in het verleden die bij een horloge hebben gekocht. Ja, klopt. Repa repareer je het nog wel of verkopen je batterijtjes? ze allemaal weg, ze komen er niet meer in. Nee, natuurlijk. <laughs> Theo, die kunnen altijd nog terecht. Ja. En uh, ik help ze met liefde. En uh, nou ja, ik heb er iemand voor als het uh, horloge stuk is die dat repareert. Dus dat is de ene week brengen, de andere week ophalen. En is het batterijtje leeg, dat doe ik ook. Dat doe ik alleen niet meer in de winkel. Omdat het qua hygiëne vind ik dat niet fris met wat ik uh, nu verkoop. Ja. En dat neem ik mee naar huis en de volgende dag is dat weer klaar. Hartstikke goed. Dus ja, dat is het verhaal. En de sieraden, dat doe ik ook nog steeds. Alleen ook niet meer in de winkel. En dat is een beetje geheim waar ik dat doe. Ja, dat begrijp ik. Dat kan dat ik kan wel voorstellen. <laughs> in ieder geval niet thuis. Dus inbrekers, wees gewaarschuwd. Het hoeft niet bij mij binnen. Nee. Het uh, nee. Nee. hoeft niet te proberen. Nee. Ja, te de plaats proberen. blijft geheim, toch? Ja, het blijft ja. geheim. Ja. Ja. Dus. Als u mij straks 100.000 euro geeft, dan geef ik u het adres. <lacht> Zo weinig. Ja, dat is goedkoop. <lacht> goed, dat is, uh, ja, dat is wat ik doe daar. Ja, Maar je verkoopt dus bonbons. Ja. Is dat de grootste bezigheid? Of? Ja, het is allemaal en-en. Allemaal Eigenlijk ja bonbons is, uh, is wel het meeste van aanwezig. Maar het gebak van leek is ook heel erg goed. Het wordt ook steeds drukker. Ja. En eigenlijk vanaf het begin dat we de deur geopend hebben... is hij niet meer dicht geweest. Zo moet ik zeggen. Hartstikke dat mooi. Het uh, is ja. echt uh, plat gelopen. En hoeveel ja. verschillende soorten gebak heb je dan? Oh. Ongeveer. Nou, zeker tien. En dan hebben we nog diepgevloerde taartjes. die ja. voertjes. Uh, van alles. Cake? Cake ook nog, ja. En koekjes. Allerhande. Zout, uh, voor, de, voor de mensen die mee verzouten, zoutenkoekjes. En natuurlijk heerlijke zoetjes. En mijn favoriet, dat is de sprits. Die is echt super. als ja, dus je top. mij een uh, pakje in de auto meegeeft, dan is hij uit zand, wordt die leeg. Oh. oh ja, en vooral, dat vergeten we, ja. De emma plakken. De emma plakken? Ja. Oké. Okay. Wel is je daar iets over gehoord? Ik heb ze al gegeten. En? Lekker. Ja, ah, toch wel. Ja, okay, ik nou, vind weet. het lekker, ja. En uh, weet je ook hoe dat gebakje ontstaan is? Nee. Dat weet je niet, is, na de oorlog is dat ontstaan. En dat heeft een bakker hier uit Zandvoort. En daar er zijn de er meningen over verdeeld. Maar Bakker Keur die, die, die is daarmee begonnen. En uh, Bakker Paap, Paap ook. En uh, uiteindelijk uh, heeft Nico het weer... Uh, uh, toen Nico in de bombollière zat is hij daar weer mee begonnen. Dus, uh, nou ja. En ik heb ze dus nu ook. Want Bakker Leek heeft op het recept van Nico... Maakt die uh, de Emma-plakken weer. Dus ze zijn bij mij in de winkel ook te krijgen. En Heerlijk. Echt een hardloper. Ja. En een aanrader. Ja, ik dus. ja. vind het ook erg lekker. Als dat hij twee minuten bij mij huis vandaan zat, ga ik het herhalen halen daar. Kan het ook komen brengen hoor, geen probleem. <laughs> Je bezorgt ook. Ja, ja? ja. echt gratis. Gratis ja, en zo. nog een minimum bedrag uh, aan Nee, maakt mij niet uit. Oh, hartstikke nee, goed, zeg. Maakt mij he? echt niet uit. Dus als iemand een verjaardag heeft, dan... Uh, Kunnen ze up? bellen en ik spring op de fiets... en ik kom het ouderwets brengen. Perfect. Met een glimlach. Bij nog. de deur kan er gepind worden, dus... Rihanna-Faplu, het geld is niet meer van u. Hartstikke mooi. <laughs> nu heb je zelf in de winkel ook een actie. Ja, um, Een enorm uh, paasei staat er in de etalage. En daar hebben we ook uh, een foto van gemaakt. Ja, die is van Leonidas. Ja. Die is 8 uh, kilo... Dus die uh, is best wel heavy om mee te nemen straks voor de winnaar. Want die wordt verloot natuurlijk. In de winkel? Ja, in ja. de winkel. En dat wil ik... Uh, tweede paasdag wil ik dat middags om twee uur voor de winkel doen. Dus luisteraars die een loodje hebben ingevuld... die kun je alsnog komen halen in de winkel. Je hoeft niet echt wat te kopen, maar liever wel natuurlijk. En dan krijgt u een loodje mee. En dan kunt u het... Uh, nou ja, het tweede paasdag voor de winkel... ga ik een loodje trekken. En dan wie het is... Nou, die hoort dat op dat moment. En die mag dat ei mee op zijn rug naar huis nemen. Dus... Heel zwaar. Ja, Heel zwaar. zeker. Uh, komt Pak het... hezel erbij. Uh, ja, zeker. <laughs> <laughs> komt het omdat 8 kilo, uh, zeg. Dat ja. kan je toch niet in de tuin verstoppen? Dat gaat helemaal niet. Nee, die moet je opeten. Oh, oh je moet hem gelijk ja, die opeten. Moet je opeten. Ja, ja. Nou, dat kan je ook doen natuurlijk. Je, je pa zei, je wint het. Je deelt gelijk onder iedereen. die Dus een stuk juist kan ook. Als je niet ja. gierig bent wel, ja. Dat is ja, heel sociaal dat vind vooral. Ja, dat vind ik. <lacht> Beter voor je cholesterol ook. Is ja, dat zo? is <lacht> <Okay. lacht> wel. Maar puur kun je gewoon gerust eten. En dat is... Dan word je zelfs nog vrolijk. Van. Ja, dat is uh, gezonder, zeggen ze. Ja. ja. Maar hij is niet maar gevuld. Maar alles met maat, hè? Hij is niet gevuld. dus het is zuiver gewicht van het ei zelf, zeg maar. Ja, en hij is 65 centimeter hoog. Dus neem een grote wow. tas mee waar hij in past. Je mag wel een vuilniszak meenemen, denk ik. Ja, een beetje zonde. Het <lacht> dus is ja. dat van Genteloos die meer bestaat. Ja. Anders uit, zeg maar anders zou je zeggen Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar in de horloges uh, doe je dus helemaal niets meer? Nou, nee eigenlijk Nee, nee, nee Vind je dat nee. niet jammer dat je dat hebt laten vallen? Of, uh... Nou, eigenlijk niet. Ik ben goudsmid. Dus eigenlijk zat mijn, is mijn passie is, uh, eigenlijk juwelen. Ja. Met briljant vooral. Dat vind ik mooi. En, uh, ik heb ook ooit een, uh, een opleiding gedaan voor uh, Edelsmit, ja. Om het maar even mooi te zeggen. En uh, nou ja, die heb ik wel afgerond. En dat pak dat beoefen ik nog steeds uit. En dat vind ik, ja, ik vind het nog steeds leuk. Ja. En dat vind ik ook het leukste. En horloge is toch uh, ja, een beetje droog. Moet ik maar zeggen. Dat is waar. Ja. En ja. je kan het op iedere hoek van de straat tegenwoordig krijgen. En ik heb zoiets van ja, ik wil me toch een beetje blijven onderscheiden. En vandaar dat ik dit begonnen ben. Supergoed idee vind ik. Ja. ja. En er was trouwens een, een Facebook volger. Ja. Patrick Berg uit mijn hoofd. En die vindt dat jij genomineerd moet worden door het ondernemer van het jaar. Oh jee. Ja. oh jee. Dat had hij als commentaar gegeven. Luister, echt was, leuk. Echt toch? super, super compliment. Ja natuurlijk. zeker. Ja, ja. Ja. Heel leuk. Ja. Ja. Nou dankjewel Patrick als je luistert. Super. En ik vind uh, dat jullie het ook niet slecht doen met z'n allen. Dus uh, dat betreft uh, mogen jullie dat voor mij ook worden. Hartstikke leuk. Met je broer samen. Je weet wat ik bedoel. Ja. <laughs> en dan nu? Muziekmaestro. Of niet? Zullen we een muziekje doen? Yes? Even? Ja, ja, we even ja, een muziekje doen. En dan gaan we daarna... Nou, gaan we even... Uh... Oeh, nou dan gebeurt dat hoor. Daar komt ie. <laughs> It's a wonderful life. from saddle fight Most of my sins were born In a kiss on a night Like this Calling all on the hearts Don't you wanna laugh like we saw On the picture show crazy I want a life on fire gone mad with desire I don't want to survive I want a wonderful life I want a wonderful life modern love seems that it goes from a dream to a crash and a Shaking up everyone, maybe there's more than the treasures we secure that become heavy chains to sink us in tidal waves. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And all I could do was take you from the circus show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So come on, give me something, and come on, keep me up. Crazy! I want a life on fire, gone mad with desire. I don't wanna survive. Wou ik zeggen. Brian Fallon was dat. En het uh, liedje dat heette A Wonderful Life. Er zijn er uh, meer met die titel uiteraard. Goed, we gaan over naar de actie van onze week, dames en heren. Want u uh, zit natuurlijk vol spanning te wachten van wat er deze week weer te verdienen valt bij, uh, bij Zandvoort Lunch. En uh, nou, het is wat hoor. Ik heb hem al gezien. poep. Nou nou, het is wat. Gelooft u bij. Uh, Ingrid, ga je gang. ja. Uh, dat nou is een heel ander woord geworden dan op Facebook staat. Oh ja? Een paaskip cake tulband. Oh. Uh, we hebben net ook een foto ervan gemaakt. Het is cake en daar bovenop zit het, uh, de kop van een, uh, een kip, zeg maar. Ja. Met een hele mooie snavel en, uh, <laughs> van chocola. Oké. Okay. Ziet er heerlijk uit. Van patisserie Leek komt dat ding. Dus uh, straks zien ze de foto op Facebook. Het is dus niet het grote paasei wat op de foto staat. Nee. Dat wil ik nog even duidelijk bij zeggen. He, ja. wil ik maar weg. Ja, is Daar is de actie in de winkel. Daar is de actie in de winkel. Ja. Dus uh, zeg maar, uh, na het nieuws of wat dan ook, dat bepaal jij natuurlijk Ruud. Hoe laten wij de, uh, de loodjes gaan trekken van de mensen die ons hebben gevolgd en geliked en, weet ik, en gedeeld. Ik heb nog wel even een vraag. Ben jij de enige in Nederland met deze combinatie van een bedrijf? Voor zover ik weet ben ik de enige, ja. ja. En uh, ik heb al meerdere collega's gesproken die stonden maar eerst een beetje raar aan te kijken. En die, ja, die werden een beetje stil en die zeiden wat een goed idee zeg. En, uh, oh ja. en uh, het idee, ja, ik, ik kijk er dan niet zo tegenaan en voor mij is het, lijkt het wel zelfsprekend, maar hoe meer ik er zelf over nadenk, denk ik van nou, het is toch eigenlijk best wel een leuk idee. Ja. En het idee is de combinatie van chocola en, en diamanten, zoals ik het. Het is uh, Girl's Best Friend natuurlijk. Ja, dat is jouw Dat is het. Ja, had ik had dat al ja, uh, op de site gezet. Ja. We ja. <lacht> ja. dus. kijk hier zo voor het via het beeldscherm Zandvoort in. Ik zie alleen maar vlug glunderende zo van. Echt maar, mag ik ook kijken? <lacht> chocola en. Uh, Oeh. Ja. Chocola. Nou, en, en ringen. Nou, wat weer nog mooi. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Zie je zo. Ja, hoe ben je ooit uh, in het vak van goudsmid gekomen? Nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Mijn vader was diamantslijper en uh, als klein jochie zat ik al op zijn schoot en dan zat ik mee te, mocht ik meeslijpen. En uh, nou, toen werd ik wat ouder en, uh, toen zegt hij van, uh, en ik was altijd aan het knutselen, aan het rommelen met mijn handjes. En toen zegt hij, waarom ga je geen goudsmit worden? Nou ja, zodoende ben ik dat geworden. En uh, door de passie van hem, voor zijn diamantvak, en dat vond ik ook altijd hartstikke leuk... Ben ik, ben ik dat gaan doen en is dit het geworden? En duurt dat lang zo'n opleiding? Vier jaar bij elkaar. Oeh, ja, ze best ja. wel. Eh, ja. ja, dus dan zat ik uh, met mijn achttiende zat ik op een kamertje in Schoonhoven. Nog nooit gekookt, helemaal niks gedaan en mijn moeder op de hoek van de straat bellen van, uh, mam, hoe gaat, uh, hoe moet de bloemkool gekookt worden? Want dat wist ik allemaal niet. Nee. Nee. Dus maar ja, lang verhaal kort te maken. Dat is allemaal goed gekomen en uh, daarbij. Uh, Tenminste is dat, is dat winkeltje ooit geboren en uh, nou ja, zo is het. Zo ben je begonnen en hoe lang ja. zit je dan totaal al in deze oh, winkel? 15 jaar. Dat is best Ja, lang. Ja, ja. Ja. ja. En vandaar dat ik ook wat anders wilde hoor. Ja, dat ja. snap ik. Ja. Want het, in de wintermaanden is het best wel moeilijk voor een ondernemer om uh, in Zandvoort te overleven, zeg maar. Nou, als je, het, als je het van de Zandvoort zelf wil hebben, tenminste dat is mijn uitgangspunt altijd geweest. Dan, en je, je, je doet je best, en dan lukt het best. Ja, ja, ja. Er zijn toch een hoop inwoners hier in Zandvoort. Dat is waar. Ja. ja. Ruud, gaan we naar het nieuws of niet? Bijna. Uh, we gaan bijna naar het nieuws. We gaan eerst nog even een plaatje draaien. Ja. Dan gaan we naar het nieuws. En uh, dat gaat allemaal gebeuren. We hebben weer een prachtige blaas staan. Van Anouk in dit geval. Nummer heet Dirty Girl. Het zingt als ze kleverige vingers heeft van de chocolade. Five minutes from now mm, You're not the only one Who needs a scrub down Het was steeds weer te verrassen, die dame uh, uh, Adok. Met een uh, nieuwe van haar laatste album. En uh, de, dat heet Dirty Girl. Jawel, ook dat nog. Uh, even kijken, wat moet ik nu? Oh ja, ik moet nu uh, dit. Nee, ik moet dat. Zo. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Ball.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 De recherche doet nader onderzoek. Café Koper, gevestigd op het Kerkplein... in de Volksmond, ook wel het Kopertje genoemd... gaat vanaf zaterdag 19 maart een eetcafé worden. Afgelopen zaterdag werden een aantal vaste gasten uitgenodigd... om te komen proeven eten. De gasten konden smullen van een aantal proeverijen... een kleine voor 11,50 euro of een grote voor 17,50 euro. Een bord gevuld met van alles wat de chef... aan ook de andere gasten gaat serveren... konden ze proberen.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 Uh, de start om 10 uur. De Runners World Zandvoort run. In Zandvoort gaat het niet om de tijd, maar om de winst. Het 12 kilometer lange parcours is met diverse ondergronden... zoals circuit, strand en klinkers, erg uitdagend. De start vindt plaats vanuit de Pitstraat... en de finish voor de eretribune van het circuitpark. Voor de liefhebber van de korte afstand of de beginnende hardloper... is er de ladies en circuit run, beide over 5 kilometer. Deze runs worden gelopen op het circuit zelf... Hetzelfde geldt ook voor de businessrun, de kids, circuirun en voor het scholenkampioenschap. Daar wordt wat afgerend zeg. Tijdens de circuitrun wordt er ook aan de goede doelen gedacht. In samenwerking met de Rotary Club worden jaarlijks twee goede doelen geselecteerd. Middels een vrijwillige bijdrage bij inschrijving en opbrengsten van parkeergelden op het circuitpark Zandvoort komen donaties tot stand. Enkele weken na afloop van de circuirun zal de Rotary Club de opbrengst bekendmaken. Ook op zondag 20 maart om 10 uur start de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. Vanuit Zandvoort rijden mountainbikers en wegrenners over het Noordzeestrand naar het keerpunt nabij Katwijk aan Zee. Vanaf daar koersen ze terug over het strand naar Zandvoort. De start en finish zijn op het badhuisplein in Zandvoort. Zondag 20 maart vanaf 5 uur middag treden bij het Wapen van Zandvoort Papa Luigi, oftewel Louis Schuurman, op. Hij loopt eerst zelf de circuitrun en treedt daarna op in het Wapen. Papa Luigi. Papa Luigi speelt Gypsy Jazz yes en dit zal ongeveer tot 8 uur avonds duren. De toegang is gratis. Tijdens genoemde evenementen is het centrum van Zandvoort... beperkt bereikbaar voor motorvoertuigen. Een aantal straten worden afgesloten... en de bussen 80, 81 en 84 rijden een aangepaste route. Ook nog um, is er deze week um, de Café Week bij Lauren Hardy in Zandvoort. Op het programma staan onder andere de Muziek avond een vrijdagmiddagborrel. Met onbeperkt sperrips eten. A shot night en een gin et tonic Sunday met tapas buffet. Dit waren de nieuwsberichten en de agenda. Dan gaan we over naar het weerbericht. Het wordt vandaag een prachtige dag met volop zonneschijn. Zomer, natje, <laughs> het Westkust weerbericht luidt als volgt. <laughs> het wordt vandaag een prachtige dag met volop zonneschijn. Er waait een krachtige noordoostenwind aan zee.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 Een nummer van de album Every Picture Tells a Story uit 1970. Een fantastische soloplaat van uh, Hot Rod. Like you, en dat was het liedje van de Sidekick. Ja. Uitgekozen door onze Ingrid. Like you, nou, luister en huiveren jongens. Luister en huiver, want hij gaat eruit. Nu, ja, ongeveer nu gaat hij er zo uit. We gaan uh, de, de winnaar bekendmaken van die uh, tulbandkip. Uh, weet ik veel hoe dat ding allemaal mag heten. Ja. Dus, uh, maar eerst even. Zo lekker. Uh, lekker, ja, even lekker. Dit, lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en vandaag uh, is dat van Leonie, dat is dus geweldig, dat, dat heerlijke ding dat ja. hier op tafel staat. En uh, nou ja, Ingrid. Ja, uh, ze Spannend. kunnen bij jou telefonisch bestellen ook? Ja, zeker. Ja? 023-5715574. En wat zijn je openingstijden? Die zijn van uh, dinsdag tot en met vrijdag. Uh, vanaf kwart voor negen tot uh, rond zes uur ik ben er altijd nog wel wat langer dus je kan altijd nog even aankloppen natuurlijk maar goed en dan uh, van vrijdag van half negen tot vijf en zondag zijn we er ook van twaalf tot vijf hartstikke mooi nou ja. dan is hier het moment aangebroken Echt waar, het echt meest spannende moment van vandaag Trillen. <lacht> ja. even husselen ja, ja, maar de niet is kon hij een tromroffeltje geven. Ja, klopt. heeft een raar stemmetje. De prijzen! Ja. <laughs> en de winnaar... Is... Is gang, uh, geworden. Gaston, zeg het maar. Ja. Nou, ik heb hem. Ik ga hem nu openvouwen. Ik heb mijn bril op, anders kan ik het niet lezen. Jaren gaan ook tellen. Het is Lisbeth Verstegen. Ho! Gefeliciteerd, Yoho! Lisbeth. Liesbeth van Harte. Liesbeth, nou oehoe. echt heel leuk. Liesbeth is de winnaar geworden van hoe heet het ook weer een uh, paas een paas, paas, kip, paas cake kip tilbant paas, paas, paas cake paas cake, <laughs> Kip Tulband. Ja, dat is een goede heeft... voor Wurtveut dit. Ja, is, echt super. is echt goed voor Wordfeut dit. Een kaascake Kip Tulband, dames en heren. Mooi gezegd. Een mooi mooi Nou, Liesbeth van Harte. Wat moet Liesbeth doen? Moet ze hem in de winkel ophalen? Ja, als ze naar doen? de winkel komt, dan wordt de rode loper haar uitgelegd natuurlijk. Ja. En dan uh, kan ze hem in ontvangst nemen. Nou, Liesbeth van Harte gefeliciteerd namens ons allen hier bij ZFM's antwoord. En uh, nou ja, uh, jij kunt smullen van deze paascakekip tulband. Fantastisch, dankjewel. Ja. En bedankt voor de komst naar de studio, uh, Jim. Ja, Heel Jim? graag gedaan. Ja? En veel succes met de verdere zaken. Dankjewel allemaal. Jawel. En als je misschien, je hebt natuurlijk wel kans, dames en heren. Als je nou nog een taart bij me koopt, misschien een klein stukje goud zit, Maar uh, dat die kwijt is. Ja, nou, dat, dat zal eerder een diamantje zijn, want die springen nog wel eens in het rond. Oh. Zou het toch gebeuren dat je in een taart, taart als er een diamantje in zit? Dat lijkt me lekker. Meteen naar de tandarts. naar de tandarts. <laughs> Oké, okay, bedankt Jim. En, en Nico. En, en Nico natuurlijk. Ja, Nico natuurlijk. En mag ik nog even gouden groetjes doen? Uh, nou, vooruit. Aan mijn lieve vriendin Carla. Oh! <laughs> nou, die ook weer gelukkig. We gaan verder. Dankjewel. de Lumineers. En dit liedje, dat heet Ophelia. En uh, nou, de prijs is bekend, dus uh, Lisbeth, uh, nou, je weet wat je te doen staat. We zetten de winnaar ook nog eventjes op, uh, op Facebook, natuurlijk op onze Facebookpagina uh, Zandvoort Luncht. En dan kan, als ze het niet gehoord heeft, dan kan ze het altijd daar terugvinden. En dit is Herman Brood. Met zijn Wild Romance. En dat heet Saturday Night. Yeah. En uh, Wild Romance. En uh, dat, dat is goed dat Saturday Night. Nou, dat is het nog niet. Het is nog steeds woensdagmiddag. We gaan door tot twee uur strakjes. De vinyljaren, die zijn ingeblikt. Helaas, die hebben we al thuis opgenomen. Maar uh, vandaag weer interessante muziek. En uh, het gaat natuurlijk vandaag weer over de Golden Years of Dutch Pop music. En we staan nog eventjes stil bij het overlijden vorige week van... Uh, Keith Emerson, want u weet afgelopen vrijdag is die ook uh, gaan hemelen zoals dat heet. En uh, nou ja, we hebben een paar uh, stukken mooie hits van hem, een paar bekende nummers van hem. Uh, zitten straks in de vinyljaren, onder andere Lucky Man, uh, Peter Gunn natuurlijk... en de Fanfare voor de Common Man, maar dan weet je dat vast. En voor de rest, uh, nou ja, strakjes in de vinyljaren muziek van onder andere... ZZ en de Maskers, uh, Rob Hoekers, Rhythm and Blues Group, Rob Hoekers, Boogie Woogie Quartet... de Buffoons, uh, Shocking Blue zit er ook in, nou ja, er zit van alles ook in... allemaal uit die prachtige serie... Die Universal heeft uitgebracht. Die heet The Golden Years of Dutch Pop Music. En ik kan u ook vast vertellen dat er begin april weer vier bijkomen. Onder andere van El Quinn, van uh, The Jumping Jewels, van de George Baker Selection en van Le Baroque. Uh, prachtige serie is dat hoor. dat zijn al nou, twintig dubbelste days denk ik. En uh, als je dus gewoon een beetje meer wil weten over de historie van de Nederlandse popmuziek. Nou, dan moet je die serie gewoon eens beluisteren. Hij staat gewoon ook op Spotify. Je kunt daar ook je uh, dingen eruit pikken. Dus je hoeft niet al die cd's te kopen natuurlijk. Maar je kunt het ook via Spotify doen, want daar staat hij. Gewoon op. Zoeken op Golden Years of Dutch Pop Music. Geweld. Oh. Xavier <laughs> Butt is dit. Follow the Sun. Dat is niet moeilijk vandaag. Sun. breathe breathe in the air set your What does your heart say? Ja, dat liedje werd uh, bekend door een um, uh, reclame van een reisbureau. Hè? Ja, daardoor werd het bekend. Arken geloof ik het goed. Hè? Maar weet ik niet uit mijn Het Kan in zo toei zijn. Wee kamp en ik veel. <laughs> um, in ieder geval, daardoor, daardoor werd het liedje bekend. Xavier is Het volgende nummer is daar helemaal in flagrantes dus tegenspraak mee. Want het gaat niet over de zon, maar over de regen. Maar gelukkig niet in maart, maar in mei. Dat is dan weer wat anders. Max Werner komt ook voor in die serie The Golden Years of Dutch Pop Music. Op de cd's van Kayak. Nou, dit heet Rain in May, Max Werner. Dat zien we dan wel weer. Het is nu maart en nu schijnt de zon. En dat is lekker op deze 16e. Max Werner, zanger ooit van Kajak natuurlijk. En daarom komen een paar werkjes van hem solo ook voor. op uh, de dubbel CD's uit die serie Golden Years of Dutch Pop Music. Een uh, prachtige serie, overigens. Sorry, ik kan u dat aanbevelen. Echt een hele mooie serie. Dat, uh... ...legendarische Nederlandse bands erop. Zoals inderdaad Kayak, Cubie in the Blizzards... ...Living Blues, Rob Hoeken... Uh, ...Shocking Blue, Earth and Fire... Uh, de ...George Baker Selectie, nou die komt nog. Uh, Wat hebben we nog meer? Uh, uh, uh, uh, wat zei ik nou? Oh, ja, Brainbox natuurlijk. Focus zit erin. Nou ja, het is zo'n te gekke serie. En uh, ik zei al, u kunt hem ook nog terugvinden... ...op, op Spotify. Daar kunt u een playlist ervan aantreffen... Want grotendeels van die albums staan ook op Spotify. Geweldig. Lekker. goede muziek. Nou Ingrid, het was, weer. Het was weer een feestje met je. Gezellig. Ja, vond ik ook Ruud. Dankjewel. Ja, gezellig hè. Oeh. Heel, heel gezellig. Ja, heel gezellig. <laughs> We hebben kleverige vingers van de chocoladeetjes. Ja. Maar uh, nou, ik neem er nog wel een paar mee naar huis hoor. Goeie goed. Ja, dat is wel gezellig. Ik moet nog even wachten voor de taxi komt. Ja. Ha -ha. Tjong jonge een hele grote bus voor mij alleen. Hè. Dat is lekker man. Luxe, hè? Nou, nou, nou. Maar goed, eh, dames en heren, we gaan er eh, tussenuit. Dit was Zandvoort Lunch. Zo dadelijk tussen twee en vier een ingeblikte versie van uh, de vinieljaren. Uh, geniet ervan, want er zit lekkere muziek in. Dat kan ik u wel verzekeren. En uh, ja, nou ja, uh, tot morgen maar weer. En dan uh, met Dolly samen, ook gezellig. Zeker. Hey Ingrid, bedankt. Vele vreugde. Uh, fijne ja, dag. Fijne dag. Ja, jij ook. Oké. Okay. <laughs>